President Trump vervangt zijn nationale veiligheidsadviseur McMaster. Zijn vervanger is John Bolton, een voormalig ambassadeur bij de VN. Hij wordt gezien als hardliner. Zo pleitte hij in het verleden voor militaire actie tegen Iran... en voor een harde lijn tegen Noord-Korea en Rusland. Volgens bronnen in het Witte Huis verlaat McMaster ook het Amerikaanse leger.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 Het weer nog bewolkt met hier en daar wat motregen. Lokaal kans op een misbank. Temperatuur daalt naar 2 tot 4 graden. De morgenochtend eerst bewolkt, maar later ook kans op zon. En aan zee kan het licht gaan regenen. Het wordt dan een graad of 9. Het weekend wordt licht wisselvallig met de temperatuur tussen de 9 en de 12 graden. Dit was het NOS-journaal. NPO Radio 1. VPRO Nooit meer slapen. Met Pieter van der Wielen. Rijf is Gronings voor gereedschap. Ook de titel van het album van Marlene Bakker... die in het plaatselijk dialect zingt. Zometeen is ze hier te gast... Hannes Walraaf, een uh, beroemde fotograaf die blind werd... heeft een boek, De Blinde Fotograaf. En hij vertelt wat er met iemand gebeurt die zijn belangrijkste zintuig uh, verliest. En uh, we hebben hem de microfoon meegegeven in de aanloop naar zijn boekpresentatie. Don Duins is uh, schrijver voor toneeltelevisie en andere media. En deze week zal hij elke nacht een verhaal maken bij de voorbije dag. Don, goedenacht. Goedenacht Pieter. Hallo. De laatste alweer in deze korte reeks... een verhaal bij de vervlogen dag. Gisteren natuurlijk de verkiezingen. Welke grote thema openbaarde zich vandaag? Ja, de verkiezingen gingen nog een beetje door... maar het is me gelukt om daar niet over te schrijven. Dus, Mooi. Uh, het heet je leven geven voor een plantje. Ga je gang. En ik ga het voorlezen. Soms zijn beelden schokkend door wat je juist niet ziet... Vandaag was in de Tweede Kamer VVD-kamerlid Arno Rutte aan het woord. Je ziet hem spreken en opeens is er hoorbare commotie. Er klinkt een klap en er wordt om hulp geroepen. Rutte schrikt enorm en rent uit beeld richting het incident. Dit incident was de sprong van een 65-jarige man uit Groenlo van de publiekstribune. De man had een voorwerp om zijn nek dat hij had vastgebonden aan de tribune... Onder andere Kamervoorzitter Arip heeft meteen hulp verleend en de man is met onbekende verbondingen naar het ziekenhuis afgevoerd. Op omroepgelderland.nl is te vinden dat het om een activist gaat die zich al langere tijd hard maakt voor de legalisering van wie teelt voor medicinaal gebruik. Deze man bivackeerde al weken voor de ingang van de Tweede Kamer en had een petitie opgesteld om zijn doel te bereiken. Op Facebook had hij vlak voor zijn actie een simpele mededeling gedaan. Sorry voor deze daad. Na enig verder zoeken stuit je al snel op de naam van de man, Hans Kemperman. En op filmpjes die hij met medeactievoerder Darpan van Kuik heeft gemaakt... tijdens zijn veertig dagen durende waken bij het Binnenhof. En die filmpjes geven een onthutsend eerlijk beeld... van iemand die van het kastje naar de muur is gestuurd... om uiteindelijk tot zijn wanhoogsdaad te komen. Of, zoals medeactievoerder Kuik het treffend zegt... hij was bereid zijn leven te geven voor dat plantje. In een van de langere filmpjes zie je Kemperman... een beschaafde man met een grijze das... een beetje schuin langs de camera kijken. Een charmante vorm van verlegenheid. Hij legt uit waarom cannabis uit het strafrecht moet. En dat de plant de oplossing is voor een heleboel problemen. Waaronder een schone milieu, schone zeeën en rivieren. Als het maar niet illegaal zou zijn om cannabis te telen. Uiteindelijk wordt Kemperman persoonlijker. Hij zegt dat hij in zijn tuin vijf plantjes kweekte voor een zieke medemens. Daar is hij voor gearresteerd en door de rechter veroordeeld tot... schuldig zonder straf. Dat lijkt een mooie oplossing, maar dat is het niet. Want nu is Kemperman zijn verklaring goed gedrag kwijt... heeft hij een strafblad en kan hij zijn bedrijf in Canada niet meer bezoeken... en ook in Nederland niks meer opzetten qua horecagelegenheid. De veroordeling heeft hem dus met de rug tegen de muur gezet. Tegen het slot van het filmpje zegt Kemperman... Dat hij blijft actie voeren tot het verbod opgegeven is en, vult hij aan: ik heb de tijd. Dat laatste klinkt erg wrang, nu duidelijk is dat de druk hem blijkbaar te groot is geworden en hij niet meer wilde wachten. Als je het bericht hoort dat iemand een zelfmoordpoging in de Tweede Kamer heeft gedaan, denk je in eerste instantie onwillekeurig: zal wel een mafcase zijn. Maar als je je verdiept in de drijfveren van Hans Kemperman, dan zie je weliswaar tunnelvisie: alles heeft met cannabis te maken. Maar vooral een zeer bevlogen mens, die de aarde tracht te redden en hennep ziet als oplossing voor alle problemen, ook de vervuiling. En over dat laatste gesproken, vandaag werd bekend dat de stille oceaan vier keer zoveel plastic bevat als tot nu toe gedacht. Misschien wordt het tijd dat de politiek eens wat meer naar de campermannen van deze wereld gaat luisteren, in plaats van vreugdevol taarten aan te snijden omdat er wat zeteltjes wind zijn geboekt. Online kun je de petitie van Kemperman nog tekenen. Dat heb ik zojuist, één dag te laat, net als vele andere mensen, gedaan. Over het uh, tragische lot van een wanhopige man. Don Duins, dank voor, uh, voor dit verhaal en uh, een goede nacht. Dank je wel. Ja, ook een goede nacht, Pieter. Marlene Bakker zingt in het Gronings dialect. Maakt uh, intussen ook gewoon uh, popmuziek. Ze komt uh, vertellen over haar debuutalbum Rijf. En dit uh, nummer gaat uh, ook over het uh, ontdekken van je oorsprong. Waarkhanden. En tegenover mij zit Marlène Bakker die, die dat lied zong... en de rubriek heet Open Kaart, 150 vragen over werk en leven. Zangeres en Groninger in hart en nieren... zingt ook in haar debuut, op haar debuutalbum In het Gronings. Rijf gereedschap is dat in het Gronings. Kreeg lovende recensies, onder meer ook in het Dagblad van het Noorden... en het Leeuwarder, de Leeuwarder Courant. Hartelijk welkom, Marlène Bakker. Dank je wel. Wat is het moment eigenlijk dat je, dat je in het Gronings bent gaan zingen... Ja, dat is eigenlijk een beetje ontstaan uh, in een tijd dat ik niet in Groningen woonde. Ik heb een poosje in, in Brabant gewoond voor mijn studie. En uh, gek genoeg, als je even niet in de provincie woont waar je vandaan komt... dan word je in één keer heel erg bewust van je roots, in mijn geval. En uh, ik begon in één keer heel erg naar Edestaal te luisteren bijvoorbeeld. En uh, in één keer viel het kwartje een beetje bij mij. Want die teksten kwamen in één keer heel erg binnen. Ik begreep heel erg waar Edestaal over zong. En ik dacht, jeetje... Het is eigenlijk wel heel erg mooi, dat dialecten. Misschien moet ik daar wat mee gaan doen. Dus zo is het een beetje begonnen, zeg maar. Je was toen al muzikant. Ja, klopt. Zo zong je daarvoor in het Engels of in ja. het Nederlands? Engels, ja, Engels, Engels, ook wel wat Nederlands inderdaad. Maar voornamelijk Engels. Wat betekent dat Gronings dialect voor jou? Ben je erin opgegroeid? Spraken jullie dat thuis? Ja, um, mijn hele familie is Gronings. Uh, mijn ouders spraken met elkaar altijd Gronings dialect. Uh, maar tegen ons altijd Nederlands. Dus ik hoor het om me heen heel veel. Maar ik heb het zelf nooit echt gesproken. Want ja, ik ben opgegroeid in een tijd waarin het eigenlijk niet meer normaal was... om je kinderen Gronings te leren. Want dan zouden ze een achterstand hebben. Achteraf is het natuurlijk heel erg zonde. Want het is natuurlijk onzin om tweetalig opgevoed te worden. Is natuurlijk heel goed. Kinderen kunnen makkelijk vier talen aan. Ja, precies. Dus... Um, maar goed, ik heb het onbewust wel heel erg meegekregen. Dus um, ja, het ligt heel dichtbij mij, het dialect. Het is, het is een, een wonderlijk dialect. Uh, ook als Groningers gewoon Nederlands praten... dan zeggen ze soms net iets, <laughs> een, een fractie anders. Ja, en ik, en ik, kan, ik kan het dan net wel begrijpen... maar dan hoor je toch dat, dat je het zelf anders zou zeggen. Uh -huh. Wat is er aan de televisie in plaats van op de televisie? Of... Uh, wij zeggen, wat is er voor de televisie? Voor de, wat de televisie? Wat is er voor, ja. Wat is er voor de televisie? Ja. Ja, het is, het is op zich helemaal niet zo raar natuurlijk. Maar het is net een andere, ja. andere verwoording. Nou, ik vind het wel grappig dat je dat voorbeeld noemt. Want toen ik in Brabant woonde, toen uh, woonde ik in een studentenhuis. En toen zei ik dat soort dingen inderdaad. En dan werd ik heel raar aangekeken... dat mijn mede-huisgenoten me totaal niet begrepen. En ik had eerst helemaal niet in de gaten waar het aan lag. Dus dat waren wel momentjes dat ik dacht van... jeetje, <lacht> ik praat anders. <lacht> ik heb een andere taal. En het, is, het, is ja. voor, het is voor jou ook qua gevoel een andere taal. Dat is de taal van nou ja, je roots, de streek uh -huh. waar je bent opgegroeid. Ja. Ga je dan ook andere liedjes schrijven... als je jezelf toestaat om in dat dialect te zingen? Ja, dat is heel tof om te merken. Ik, want ik had geen idee of ik in de chronisch kon schrijven überhaupt... Maar uh, ik merkte dat ik heel anders ging schrijven. Dat, dat teksten toch over andere dingen gingen. En dat het wat dichter bij me stond. Um, en ik vond het, als ik live speelde, vond ik het ook heel tof om te merken hoe het publiek reageerde. En dat je vaak een veel uh, directere connectie met je, met je publiek hebt. In plaats van uh, als je Engels zingt, zeg maar. Dus dat was wel heel bijzonder om te merken. Dat ik, op allerlei vlakken dat, je dacht, dat ik merkte van, hé, hey, dingen er ontstaat iets door dat dialect. En dat vond ik wel heel bijzonder. Ook buiten de provincie? Want je hebt je album uh, onder meer gepresenteerd in Amsterdam. Mm -hmm. Werkt het daar dan ook anders he, voor het publiek? Um, nou, het verbaast me eigenlijk hoe... hoe uh, uh, op dezelfde manier mensen reageren. Het maakt eigenlijk niet zo heel erg uit waar je, waar je speelt. Um, en ik had altijd gedacht... als je in dialect zingt, dan sluit dat heel veel deuren. Maar het heeft juist voor mij heel veel deuren geopend... Um, en ook al verstaan mensen het niet helemaal... het komt wel binnen. En dat vind ik vaak wel heel bijzonder om te merken. Het is verder gewoon, gewoon uh, popmuziek. indie pop. Het is, ja. niet, uh, het, het is niet het Gronings levenslied of nee. zo. Of, of er komt niet ineens een, een, een klompendans langs. Of nee, dat soort zeker dingen. niet. Het is, het is echt hedendaagse muziek. Ja, klopt. Maar het, het, het voegt wel iets toe... als je dan een liedje vertaalt van, uh, nou ja, van Adele of van wie dan ook... Uh -huh. dan, dan, dan is het ineens toch een, een andere taal. Ja, dat ja. vind ik mooi eraan. Ik ook. Ja, dat geeft toch een extra dimensie aan, uh, aan het zingen en aan het schrijven, inderdaad. Zullen we eens uh, gaan beginnen met uh, de kaarten? Leuk. Hier zijn ze. Oké. Okay. Uh, wat zullen we doen? Zullen we, zullen we gewoon doen dat, dat je... Uh, ik, ik trek er gewoon zeven en dan gaan we gewoon... Uh, mag jij die beantwoorden? Oké. Okay. En ik, ik doe het doe heel willekeurig. Ik mm -hmm. kijk helemaal niet wat, er, wat erop staat. En ik ben eigenlijk ook een beetje de tel kwijt nu. <laughs> en, dit zijn ze. Ga okay. je Oké. Oh jeetje, fantaseer je wel eens over je eigen begrafenis? Wat erg. Um, nou nee, eigenlijk niet. Uh, nee, en ik wil er ook niet te veel bij stilstaan, denk ik, met, met doodgaan. Of, uh, ik zou zo'n niet begraven willen worden. Dat, uh, als ik dood ga, wil ik gewoon gecremeerd worden... en gewoon uh, opgeruimd is netjes of zo, dat, dat gevoel. Niet, niet dat je as in het Groningsland verstrooid mag worden of zoiets? Uh, nou, dat misschien wel. Dat lijkt me wel mooi. Maar uh, ja, dat, dat zou wel leuk zijn. Op een mooie plek in de provincie, inderdaad. En, je, en, ja. en de muziek? Wat wil je dan horen? Hmm. Of Nou ja, wat wil je horen? Wat wil je wil <laughs> later Want, horen? <laughs> ja. Jeetje, Mina um... Ik heb werkelijk geen idee om heel eerlijk te zijn. Ja, misschien dan toch wel stiekem... ja, ik vind één liedje van Staal heel erg mooi. Credo, mien pestoon. En dat gaat eigenlijk ook over leven en dood. En uh, aan alles wat daartussen zit, zeg maar. Dus ik denk dat, dat die dan wel gedraaid moet worden. Ja. Maar dat denk je nu. Er is nog tijd. Dus dat, uh, dat oordeel kan nog vele malen herzien worden. Ook, ja. neem ik aan. Ja. Laten we eens uh, omslaan naar de, de volgende. Oké. Okay. Wat waardeer je in je vrienden? Oh, dat ze zo ontzettend loyaal zijn. En er altijd zijn. En heel eerlijk zijn. En uh, oprecht en zichzelf. Ja, dat uh, waardeer ik enorm. Zitten jouw vrienden vooral nog in, in Groningen? Of heb ja. je inmiddels vrienden ook elders? Nee, vooral in Groningen. Ik heb eigenlijk um, twee hele goede vriendinnen... die ik beide rond dezelfde tijd ongeveer heb leren kennen. Rond mijn 14e, 15e. En... Um, die zijn altijd best wel verschillend van elkaar, maar op de een of andere manier lijken ze ook wel heel erg op elkaar. Ze zijn gewoon. Um... En daar, daar kan ik altijd bij terecht. En dat maakt er niet uit hoe lang je elkaar niet gesproken hebt of zo. Dat blijft altijd goed. Dus dat. Um... Ja, en daar, zou ik ook, daar kan ik ook altijd terecht. En kan ze altijd bellen. En ja, gewoon uh, hele fijne mensen. Maar interessant, want je ging studeren in Brabant. Mm -hmm. Vaak is dat de tijd dat mensen de vrienden voor het leven leren kennen. Ja. Maar toen had jij al. al milde heimwee naar, naar Groningen. Enorme heimwee. Een, enorme heimwee. <laughs> ja, en, ja, en de vrienden aan, uit Groningen die zijn toch meer gebleven... dan ja. die in Brabant. Ja. Ja, ik, het is heel vreemd. Die tijd in Brabant is, is voor mij, als ik daarop terugkijk... ook een beetje alsof het een, een soort van... gekke droom is geweest of zo. Ik heb me daar nooit echt thuis gevoeld. Ik kon, me daar, ik kon daar niet aarden. Um, qua muziek kon ik daar ook niet mijn draai vinden. En... Uh, ik was eigenlijk heel gefrustreerd in die tijd. Omdat het maar niet lukte. En uh, ook best wel ongelukkig eigenlijk stiekem. Ook omdat ik heimwee had naar Groningen. Maar ik, ik, ik heb het heel lang uitgesteld om terug naar Groningen te gaan. Omdat ik het gevoel had dat ik me moest bewijzen in Brabant. En dat het daar moest gebeuren. Want ik ging daarheen met een soort van droom. Ik ging naar de Rock rockacademie. En uh, daar zou het dan gebeuren. En daar zou ik de band vinden met wie ik dan door zou breken of zo. En, en dat gebeurde niet. En ik, ik heb al veel liedjes geschreven en ook al veel met mensen samengewerkt en het was allemaal wel leuk, maar ik voelde gewoon heel duidelijk: dit is het niet. Waar moet ik nou heen met mijn muziek? Wanneer, wanneer valt het kwartje nou eens een keer? En dus het gek... ging eigenlijk over veel meer dan alleen de regio. Het ging ook over, over worstelingen met je, met je muziek, met je zijn, met je bestaan, ja, met je toekomst. Absoluut, maar ja. het, het is ook interessant omdat het eigenlijk maar een, een relatief kleine afstand is. Ja, het klinkt bijna alsof je, alsof je naar Zimbabwe was verhuisd ja, stom, of, uh, of Nieuw-Zeeland. Ik weet het, maar het, het voelde echt alsof ik... Uh, het, ik voelde me echt een beetje een alien in, in Brabant. En, uh, Kun je uitleggen wat dat, wat dat is, los van het dialect... waardoor je dan een, een alien bent? Oh, ja, dat is best wel lastig uit te leggen. Maar ik voelde gewoon heel duidelijk aan alles van... hier hoor ik niet thuis. Ik hoor hier niet thuis. En, een andere mentaliteit. Uh, ja, ook. Uh, en... en, en en mijn draai niet kunnen vinden en me toch erg me heel ongelukkig voelen, maar um, maar het ook niet willen voelen om, om, omdat je dan denkt: ik moet me niet aanstellen of zo. Of ik, ik moet nu gewoon even kop de veur. Weet je wel dat dat uh, dat soort mentaliteit ja, ik heb mezelf heel lang echt heel lang dwars gezeten, toch wel tot je jezelf toestond om het gewoon voor jezelf te erkennen: ik vind er ja. hier geen, geen hol aan. Ja. ik wil gewoon terug naar waar ik het fijn vind. Ja, dat, en dat, wat natuurlijk voorkomen legitiem is. Ja, ik weet nog een moment. Ik, ik had mijn moeder aan de telefoon. En ik zei tegen haar mam, ik ga terug verhuizen naar Groningen. En, ik, en, en dat mijn moeder zei, nou dan moet je dat doen. En, uh, en dat ik dacht, oh ja, die keuze is heel makkelijk. Het is een hele makkelijke keuze. Waarom heb ik daar zo moeilijk over gedaan al die jaren? En toen ik, toen ik die keuze maakte, ging ook echt een last van mijn schouders af. En... en toen ik ook weer in Groningen woonde... Toen, toen gingen dingen ook automatisch eigenlijk meteen rollen. Het was zo bijzonder dat ik dacht van... jeetje, Mina, waarom heb ik dit zo lang uitgesteld? oh Wat fijn als je dat dan uh, toegeeft aan jezelf. Ja. Wat, uh, wat staat er op de, de volgende? volgende okay. <lacht> wat is voor jou het toppunt van ellende? <lacht> um, wat is voor mij het toppunt van ellende? Wat een moeilijke vraag. Het toppunt van ellende. Ja. Komt het wel eens voor dat mensen in geen antwoord hebben? Ja, ja dat, komt, dat komt regelmatig voor. Ja, Het toppunt echt... van ellende, carnaval dan, denk ik, toch? Ja, dat was wel echt ellende, inderdaad. Dat vond ik echt verschrikkelijk. En ik werkte in die tijd ook in de horeca. Dus ik kon er, op, ik kon er ook niet echt omheen of zo. Maar dat, dat, vond ik, dat vond ik wel echt ellende, ja. Ja, als je dan niet thuis voelt en je moet gedwongen blij zijn... en, uh, ja. en dan gaat iedereen uh, ja, voor, voor, voor een toch wat ingetogener Groninger... dan zo uitbundig Brabant slopen doen. Nee, dat, dat lijkt me toppunt van de leden. De, ja. de, de, de volgende. Goed. Kun je goed afscheid nemen? Volgens mij niet. Als ik zo het voorgaande hoor, dan, dan, dan ben ik geneigd te denken van niet. Ja, inderdaad. Als je nou, inderdaad maar wat denk dan, ja. je zelf? Nee, ik denk het eigenlijk niet. Ik denk niet dat ik goed afscheid kan nemen. Omdat dat toch ook wel voelt als falen of zo, afscheid nemen. Gek genoeg. Ja. Waarom is dat falen? Ja, uh. ja soms moet je dingen afsluiten, maar dat is volgens mij best wel moeilijk... om soms uh, dingen af te sluiten en weer verder te gaan. Het liefst wil je gewoon dat het gewoon heel mooi verder kabbelt... en uh, dat het allemaal vloeiend in elkaar overgaat. Maar soms zitten er gewoon hele harde grenzen in je leven of zo... waar je mee moet dealen. Ja. En dat zijn vaak wel momenten dat je jezelf ook al tegenkomt, denk ik. Ik denk dat dat moeilijk is aan afscheid nemen. Ik denk dat niemand er echt heel goed in is, ja. trouwens. Ja. We, we slaan om naar het, uh, ja. het, het volgende kaartje. Op welke vraag had je eigenlijk gehoopt? Um, nou, ik heb één aflevering even van, van uh, uh, terugbeluisterd. En uh, daarin kwam de vraag volgens mij, wie is, je, wie is je held? En toen dacht ik, oh, dat is een mooie vraag. Ja. En wie is je held dan? Is dat Staal? Nee, toch ook wel. Maar um, als, als ik één iemand maar moest kiezen, zou ik zeggen Annie DiFranco. Ik weet niet oh, of gewoon, je haar ja, kent. Ja, ja, ja, uh, muzikanten. Ja, ja, ik vind haar echt heel stoer. Die, uh, die maakt al muziek sinds haar vijftiende. Die... Uh, die is vanaf haar 15e uit huis gegaan, heeft, heeft um, vanaf dat moment muziek gemaakt op allerlei soorten manieren en heeft het gewoon helemaal zelf opgebouwd. Een eigen uh, platenlabel en een eigen fanbase opgebouwd en die doet gewoon alles zelf. En die heeft inmiddels meer dan twintig albums uit en die toert het hele, de hele wereld en die verkoopt superveel albums en ja, die leeft gewoon de droom zeg maar. En dat heeft ze gewoon helemaal zelf opgebouwd, dat vind ik stoer. Ja, je muziek is ook wel ergens verwant aan, aan die van haar. Ja, absoluut. Ze heeft me zeker ja. enorm wel beïnvloed. Ook qua, qua teksten. Ik vind haar manier van teksten schrijven heel erg goed. Heel eerlijk en een uh, hele brede onderwerp. Dat je denkt van, wow, ze kan hier gewoon een liedje over schrijven. Dat vind ik wel echt uh, heel knap. We gaan nog een, uh, een vraag doen. Oké. Okay. Hoe ver rijken je je ambities? Ja, stiekem toch wel ver... Uh, je denkt misschien al iemand die in dialect zingt... Die, die heeft nogal beperkte ambities, maar het is in mijn geval echt niet zo. Je wil wel met je muziek de hele wereld over. Dat lijkt me heel tof, ja, om, om toch met dialect wel de grens over te gaan. En ik denk dat, dat ook best wel mogelijk is. Ja, waarom niet? zo ja. nu als, als Angelique KiJo in een, in een Afrikaanse kliktaal... de hele wereld kan ja, veroveren, precies. dan kan jij dat toch in het Gronings? Ja, dat lijkt me heel erg leuk. En ik denk ook dat... Um, ik misschien ook wel meer kans maak buiten Nederland dan binnen Nederland. Omdat mensen toch vaak bij Gronings of bij dialecten toch wel bepaalde vooroordelen hebben. Het is heel moeilijk om dat te doorbreken in Nederland. Um, ik probeer het wel natuurlijk en het gaat eigenlijk best wel redelijk goed. Um, maar ik denk dat ze in het buitenland toch wel wat, wat meer openstaan voor wat ik doe. We gaan nog een uh, vraag doen. Ja. <laughs> Waar lopen je relaties op stuk? Um... Ja, vaak als je relatie stuk loopt... Dan, dan, dan blijkt het toch gewoon dat je gewoon niet bij elkaar past, denk ik. Dus, tenminste, in mijn geval was dat zo dat, uh, dat je er toch achter komt... dat je niet, niet bij elkaar hoort of zo. En, en ja, volgens mij geldt dat voor de meeste relaties dan, denk ik. Niet een, niet een chronisch structureel probleem <lacht> waar je steeds tegenaan loopt? Nee, nee, zeker niet. Nee, ik denk dat dat echt was. De laatste, yes. de, de laatste vraag. Oké. Okay. Wat is je vroegste jeugdherinnering? Hmm, volgens mij... Uh, dat is misschien een beetje een gekke herinnering. Maar ik kan me herinneren dat ik een keer... Uh, mijn oude ik ben opgegroeid in een hele mooie oude boerderij. En uh, in de keuken stond een oud houtkacheltje. En als wij uh, in bad waren geweest... dan mochten we altijd bij, bij de houtkachel opwarmen. En ik kan me herinneren dat ik een keer in mijn handdoekje bij de kachel stond... en dat ik mijn, mijn, mijn kont per verbrandde aan de kachel. <lacht> Toen was ik echt nog heel klein. En dat is volgens mij mijn eerste herinnering. Dat ik uh, <lacht> me heel erg pijn deed aan de kachel. <lacht> ja, dat is natuurlijk iets dat veel indruk maakt. En daarom blijft het ook in je geheugen hangen. <lacht> ik denk het, ja. Echt gevaar en pijn en dat soort dingen. Ja, ja, ja. ja maar daardoor is die eerste jeugdherinnering vaak ook niet zo, niet zo leuk. Nee. Dat is meteen een heftige gebeurtenis. Ja, die, ja. Je uh, zou liever een leuke eerste jeugdherinnering hebben, wellicht. ja. ja. Dank je wel, Marlene Bakker. Het uh, album heet uh, Rijf. En je gaat er ook uh, mee optreden mm -hmm. door, het, uh, door het hele land. Mm -hmm. En uh, veel succes. Dank je wel. Dank je wel. In My Own Way van Ray Lamontijn was dat. Eén minuut, gemaakt door Marije Schuurman-Hes... in de reeks De Fabriek, deel 7. Psst, Eén minuut. De Fabriek. De delegatie uit Amerika die zou een rondleiding krijgen door De Fabriek. En ik was het alweer vergeten. En ik draai hem op een gegeven moment om en ik zie daar... Aan de andere kant van die glazen wand... zie ik een groep mensen door de Nederlandse directeur rondgeleid worden. En ik weet niet wat me bezielde, maar ik zat in een soort routine... en ik gooi uh, die deksel van die maalmachine... terwijl ik hem vergeten was uit te zetten. Dus daar komt een soort van roze vulkaan... sploft, als het ware, uit die machine. Die werpt daar die hele lading roze oogschaduw in één keer in dat glazen hoorn. En alles was roze, alles zat onder. En toen het ergste voorbij is, uh, deed ik mijn ogen weer open. En ik zie nog net door die roze wok die Nederlandse directeur... die Amerikaanse delegatie maanden om vooral toch door te lopen. Daarna ben ik op een expeditieafdeling... van de Provinciale Bibliotheekcentrale terechtgekomen. Dat was helemaal geweldig. En dan stonden er ergens in die enorme hal zonder een paar stoelen. En dan, uh, nou ja, daar, daar, daar gingen we dan zitten. En dan... Waarom filosofen gek zijn? Dat is de vraag die wordt behandeld in het boek Diagnose van de Moderne Filosofie. Nicole de Bouffrie is de auteur en neemt aan de hand van het Diagnostisch Handboek voor Psychiaters, de DSM 5, de situatie van de hedendaagse denker onder de loep. Nicole de Bouffrie, nacht. Ja, goeienacht. Ja, waarom filosofen gek zijn? De, de Socratische volgende vraag is natuurlijk, zijn alle filosofen gek? Ja, als ze de filosofie serieus nemen, denk ik wel dat ze allemaal gek zijn, ja. En hoe zit dat? Ligt... Moet, je, moet je gek zijn om te filosoferen? Of word je gek van het filosoferen? Nou ja, wat, wat is gek, hè? Dat is dan eigenlijk de eerste vraag die je stelt. En dat uh, ligt natuurlijk aan de manier waarop je daarnaar kijkt. En dat heb ik eigenlijk onderzocht in het boek. Van, um, is er eigenlijk wel een manier om dat te bekijken? En um, dat doen ze eigenlijk tegenwoordig aan de hand van de... DSM, of dat is een hele gangbare methode. Dus het is een soort handboek hè, van de diagnostiek van de psychiaters. En die, uh, ja, die hebben eigenlijk heel veel definities bepaald van wat is nou eigenlijk gek. Wat is uh, depressie, wat is autisme. Die halen dat eigenlijk helemaal uit elkaar. En allerlei stoornissen. Geven, allerlei aandoeningen eigenlijk uh, om aan te geven van wat is nou eigenlijk normaal en wat is de afwijking daarvan. Dus als je door die lens gaat kijken... wat een hele specifieke manier is natuurlijk om naar de wereld te kijken... maar eentje die wel echt uh, vaak wordt gebruikt en, en heel erg aanvaard is eigenlijk... ja, dan denk ik dat uh, de filosofen er bekaaid van afkomen eigenlijk. Ja, sommige filosofen kan je dan duidelijk het autisme inzien... anderen, daar kan je het narcisme inzien... of een, uh, misschien een klein depressietje ontwaren hier en daar... Hoe ben je te ja, werk gegaan? Is, ja. Gew gewoon aan de hand van het werk en het diagnostisch handboek kijken... waar er sprake van is. Nou ja, eigenlijk vanuit de filosofie zelf. Um, want filosofie is volgens mij iets wat je niet uh, alleen maar binnen kantooruren doet. Maar dat is iets eigenlijk wat je, wat je hele leven beïnvloedt. Dus hoe je in de wereld staat, hoe je naar, de naar alles kijkt. En dat maakt dus tot, dat je eigenlijk op zoek gaat naar dingen die verder gaan dan... ...de norm die opgelegd wordt. Dus je bent eigenlijk altijd op zoek naar die limiet van het denken. Wat is nieuw? Wat kunnen, we, wat kunnen we anders denken? Kunnen we dat bevragen? En wat is dat eigenlijk werkelijkheid? En als je dat zo gewoon fundamenteel doet, als mens... ...en dan hoef je niet eens jezelf filosoof voor te noemen... ...want dat kunnen heel veel mensen en kunstenaars doen dat ook heel veel... ...dan... Uh, ben ik de vraag kwijt, denk ik. Nee, je, je komt juist tot een heel goed punt. Je zegt eigenlijk, als je de werkelijkheid goed bevraagt... dan kom je in de gevarenzone van de DSM-5, het diagnostisch handboek. Dus dan, dan zit je al op de rand van gekte. Dan, dan, zou, dat ja, niet, dan zou dat dus is... niet alleen gelden voor filosofen... maar voor iedereen die af en toe de neiging heeft na te denken... op een wat fundamenteler niveau. Ja, dat denk ik ook echt wel. Want uh, als je dus beseft dat, dat hoe je in de wereld staat... en hoe je daarnaar kijkt, een hele specifieke overtuiging is, dus, dus wat beïnvloed is door je opvoeding en door eigenlijk alle boeken die je leest. En dat je die wereld eigenlijk niet helemaal kunt delen met de mensen om je heen. Dus dat maakt tot een bepaalde eenzaamheid kan dat leiden of neerslachtigheid. En als je dan de DSM goed naleest, dan zie je dat dat soort... Uh, dat onbegrip, zeg maar, dat je daar niet aan kunt voldoen, of dat vasthouden aan bepaalde overtuigingen die niet door je omgeving worden gedeeld. Nou, dat, dat kun je waanvoorstellingen noemen als je daarna gaat leven. Is het dan uh, misschien niet ook gewoon een aanklacht aan het adres van de van het diagnostisch handboek der psychiaters? Zegt het misschien niet meer over de definitie van, van gekte en normaliteit dan over de filosofie? Ja, ik denk dat het over beide eigenlijk iets zegt. Zowel de filosofen die zich proberen stand te houden in een wereld die eigenlijk allemaal normen oplegt en hoe ze daar niet mee om kunnen gaan want dat is ook gewoon een, een probleem eigenlijk. Maar ook de psychiaters die een heel specifiek uh, manier van kijken op, op de filosofie willen opleggen. En dat is gewoon gevaarlijk. Want, en dat heeft ook, uh, ja, ik denk dat die verantwoordelijkheid die ze daarin dragen best wel uh, onderschat wordt. Als je de geschiedenis van de DSM ook bekijkt, dan zijn er ook gewoon aandoeningen die er nu niet meer in voorkomen. Maar die nog best wel veel invloed hebben. Bijvoorbeeld, hysterische vrouwen, daar, dat is nog steeds wel een begrip. Maar dat is nu niet meer in de DSM. Maar zo kijk, dat hangt toch nog steeds aan ons concept van vrouw zijn. Dus die verantwoordelijkheid van het opleggen van een bepaald idee. En ik weet niet of dat een juist of een onjuist idee is... maar dat idee, dat wereldbeeld, is afhankelijk van de tijd. Dus dat is niet een, een objectieve waarheidsbevinding. Nee, gekte is niet een objectief gegeven in die zin. Maar de, de filosoof probeert via het denken bij de waarheid te komen... maar wat dat in de weg kan staan is als dat denken niet gezond is... omdat je, omdat je gewoon gestoord bent. En dat is natuurlijk een fundamenteel probleem voor elke filosoof. Zit het allemaal in mijn hoofd? Ben ik gek? Of is de wereld gek? Kan ik de waarheid kennen? Of zit het uiteindelijk allemaal in mijn uh, ver verwrongen beleving? Ja, of zit de gekte juist in het niet kunnen communiceren... van jouw werkelijkheid en jouw waarheid naar de mensen om je heen? Als die werelden zo anders zijn... en die belevingen zo niet met elkaar in overeenkomst zijn... ja, dan word je gek. Ook in je eigen beleving van dat de wereld jou niet kan geven wat je zoekt. En ook de mensen om jou heen zullen jou gek verklaren. Hele fundamentele filosofische vragen aan de hand van een uh, geestig boek ook. Uh, waarbij alle filosofen langs het diagnostisch handboek worden gelegd. Diagnose van de moderne filosofie. Nicole de dank je wel en een uh, goede nacht. Ja, dank En Lily was dat uit uh, Bristol in Groot-Brittannië... met het nummer For a While. Elke week geven we de microfoon uh, mee, de reismicrofoon... aan iemand die iets bijzonders uh, te doen heeft uh, staan. Een première presentatie of iets anders. En deze week is dat Hannes Walraven. Internationaal beroemd fotograaf. Op zijn 53 e werd hij blind. Van hem verschijnt nu het boek De Blinde Fotograaf... waarin hij beschrijft wat er gebeurt... als je je belangrijkste zintuig ineens moet missen. Dit is het verslag van zijn afgelopen week. Het dagboek van Hannes Walraven... op... Uh eens kijken um, 12 uur 45 minuten 14 maart 2018 nou, op 14 maart en, uh, in dit dagboek uh, werk ik toe naar de presentatie van mijn te verschijnen boek en het boek met de titel de blinde fotograaf een nou, kleine correctie blind, uh, nou ja, ben ik niet helemaal, maar het klinkt ook wel gek als ik mezelf omschrijf als nagenoeg blind, goed, dus op vrijdag 23 maart vindt de presentatie plaats van het boek, maar vandaag, begrijp ik, komt eind van de middag mijn uitgever Leonore langs, en uh, inmiddels is het boek met uh, uh, illustraties al van de pers gerold. Ben benieuwd. Het, het boek wat ik niet kan zien, maar ik kan het ik kan het wel voelen. Dus uh, wacht. Misschien kan je Gaat, ruiken. Ik kan ook aan het papier ruiken. Zo. Kijk. Hier is het. Kijk. Wow. Net van de nou, drukker. Vers van de pers. Ja. Dit is stuk. Ja, het ruikt en inderdaad. Nieuw het ruikt nieuw. Hey. Kijk, hier, komt, hier ja. komt dus het andere papier. en hier is meteen ja. ook al de ijsbeer. Ja. Ja. Oh ja, kijk. Zie ja. dat... ja. oh, je hier, Ja, daar is die. Daar is de ijsbeer. Oh, zo begint het. Zo begint ja. het, dat is dus de eerste foto. Ah. Dat ziet er mooi uit hoor. Nou. Gefeliciteerd, hè. Nou. Ja, gefeliciteerd, dus. ja. Nee, ja, zonder jou. Ja. Hey, bravo. wel naar elkaar toe. Het is uh, nu donderdag, 15 maart. En ik weet dat de blinde fotograaf... vandaag in de boekhandels komt te liggen. Ik pak het boek dadelijk in en ga op pad... Ik ga Misha, mijn zoon en zijn gezin, zeker kleinzoon Benjamin, opzoeken. Die zijn net op Schiphol geland. Ik kreeg een telefoontje. Ze zitten dus op Schiphol aan de koffie. En vertrekken zo richting logeeradres bij zijn moeder. Dat is zo'n 10 minuten lopen hier vandaan. MUZIEK ketchup en mayonaise oh special voor jou yeah. just little things goed, ik zit nou naast uh, Micha en Jill op de bank en uh, bij Misha's moeder en nu pak ik even de tas en haal het boek tevoorschijn eens kijken van hoe de reactie zal zijn Looks really good. Cool. Oh, I like yeah. the picture on the back. Oh, yes. Yeah, smooth on the back. Yeah, is a chic. Yeah. yeah. Very, Yeah. Oh, look. Oh, so cute. <laughs> oh, opgedragen aan Benjamin. So special. Oh, oh yeah. <laughs> Dat bedoel je. Nou, het is nu vrijdagavond um, 16 maart. En ik zit in het voormalige filmmuseum. En bij het programma Opium. En naast mij zit... Uh... Lennart Boy. En dadelijk ben ik in gesprek met uh, Lennart... over, nou ja, zoals ik het al eerder duidelijk maakte... de blinde fotograaf. Anders Walraven, die zit bij mij hier aan tafel. Ja, jouw boek De Blinde Fotograaf, gisteren uitgekomen. Het raakt ontzettend veel onderwerpen. Ik heb het met heel veel plezier gelezen... maar eigenlijk kun je er wel vijf uitzendingen over vullen... want het gaat over je jeugd in Duitsland. Wat ik eigenlijk weer heel interessant vond om te lezen... is ook hoe iemand net na de oorlog als jong iemand worstelt... met de, natuurlijk de geschiedenis van zijn eigen ouders... uit die Tweede Wereldoorlog. Je komst naar Amsterdam in de roerige jaren zeventig... ook alweer een mooi gesprek. Dan je carrière als fotograaf, we hebben het er al kort over gehad. Dan je toeslaande blindheid in 2004... En dan wissel je eigenlijk ook al die onderwerpen af... met gesprekken met je kinderen, met vrienden, collega's. En en passant geef je ook nog een eh, toelichting... over eh, wat moet je doen als je je een beetje terughoudend voelt over blindheid. Kortom, je mag ja. alles van me weten... als zijnde degene die blind geworden is. Je bedoelt een van... soort hand, handleiding ja. voor degene die dreigt blind te worden? Of ja, of uh... een handleiding. Hoe ga ja. ik om met iemand die blind is? Ja, ja. ook. Ja, ja, ja. ja. ja, ja. Dagboek, nu zaterdag 17 maart. Wij vieren vandaag ons 25-jarig. Okay. Ja, ik ben er. De... Dames en heren. Ja. We willen jullie allemaal uh, welkom heten. En dank voor het komen, voor het versilveren van uh, Hannes en Rijtjes samen zijn zilver zilveren, alles zilveren. Zeg zilver. je wat mooi? We zijn nu bij elkaar, alles in zijn rijtje. Ze kennen elkaar nu al een aardig tijdje. Dus we laten lullen en iets wachten schepen. We geven wij de mooiste reis van hun leven. Waar naar waar? Waar naar waar? Nu 25 jaar. <tie> Nou, ik ben nu met de moeder van mijn kleinzoon, mijn ex, in de Bruna boekwinkel. En we gaan op zoek naar de blinde fotograaf. Eens kijken of we het hier kunnen vinden. Zie jij wat liggen? Ja. Ja. Nachtmerries. Komt de filosoof bij de dokter. Mijn kinder. Oh, sorry. sorry. Maar kun je het vragen? Ja, natuurlijk. Voordat ik vraag... Ik heb een belofte bij de VPRO Radio. Ik neem wat stukjes op. Ja. En de vraag is: heeft u de blinde nee. fotograaf in uw winkel liggen? Nee, die hebben wij volgens mij niet liggen. Aha. Goed. Zo. Ik heb hem weer. Die hebben wij niet in de winkel. Inderdaad. Niet. Nee, nee. nee. Oké, okay. dan hey. vond ik wel leuk om even te weten. Dinsdag 20 maart en onderweg in lijn 9 belde Vincent mij, Vincent Bijlo. Ik bel hem zo dadelijk wel terug uh, en wij spreken dan het programma voor de boekpresentatie door. Uh, Vincent is de moderator van het feestelijke gebeuren aanstaande vrijdag. Bel Vincent Bijlo Mobiel. Ik bel Vincent Bijlo. Hoi. Hoi. Aha. Ja, ik ben weer op de studio beland. Niet meer in lijn 9, dus dat praat makkelijker. Hey. Nee. Dus het lag niet in de Bruna? Het lag niet in de Bruna, nee. Wat was dat trouwens een, een, een leuke pak, want ik kreeg van die Madelon Wittenhof. Ja, zij, zij doet het uh, publiciteitswerk. Daar krijg ik die uitnodiging voor, maar dat is een, dat is een, een, een, een foto. Dus die kan, die kan ik helemaal niet lezen. Dan krijg je een uitnodiging voor, <lacht> voor de presentatie van de blinden. De graad, en die kan je als blinden niet lezen. Nee, hè? Nee, nee. Ik, ik, ik krijg ook van een aantal mensen kreeg ook commentaar. Wat moet ik hiermee? Dus <lacht> ja... Ja, maar weet je, dat wordt, wordt gewoon een ontzettend leuk ding. En uh, dat, gaat, dat gaat natuurlijk gewoon lekker werken. Leuk. Nee, het wordt een... Absoluut. Ja, het, het, het, het wordt een sprankelend gebeuren. Zeker. Zeker. Z zeker. Hey, maar... hey, tot gauw. Hoi, hoi. Ciao. Ciao. Ciao, ciao. ciao. Het boek De Blinde Fotograaf van Hannes Walraven is uh, verschenen bij Atlas Contact. De Londense multi-instrumentalist Tom Misch die heeft een uh, nieuwe single... en hij uh, klopte aan bij de legendes van uh, De La Soul. En dat is de single geworden It Runs Through Me. One, two, three, four...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 It's away from me Oh, The way I hear the melody The ways bring clarity It's running through me yeah. It's running through me Yo, I wear notes like coats Blues like dudes Warmth in the rhythm, soul that glues The bounce in my bones, jazz in my spine The hop is my home, rap is my grind I'm grinding on the backside of life We dance, she threw me a chance Her hands in my pants Actually my pocket's holding me tight My vein, wake up to write it on the pad, the pains. Like church, the organ will invite the tears. Like birth, the crying, let you know I'm here. Held by the song that gave me a name. Dressed by the verse that gave me a claim. Just bass in the line. Say to inhale. And if you live well, be long the years and the stay you will be. A time is octave to play for the tree. that's rooted in every single nerve in me. The nerve of he who ignores the key. And music that opens the mind to be free. Whenever your high head it pours you a breeze. Beneath the clouds You allowed to see. In clarity through harmony. Someone harming me? That won't be done. I stand protected by the laws of fun. I am perfected through the rhymes of fun. Walk it this way and leave the party stunned. This music, it launch me with no aim. I've landed on some plane. Where I am, I can't explain. or never know, but it's beautiful. So you can't take this away from me.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 Dat was Tom Misch samen met De La Sol. En morgen zit hier Elfie Tromp. En die gaat in gesprek met schrijfster Franca Treur... vanwege een nieuwe verhalenbundel Slapend Rijk... met illustraties van Olivia Etema. En Franca Treur is schrijfster ook van andere boeken. De Woongroep, Dorsvloer, Vol Confetti en Hoor Nu Mijn Stem. Dat morgen duur een hele goede Radio nacht. 1, het nieuws van alle kanten.